Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Aquasi wordt niet vervolgd voor deze uitspraak. Op het moment dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. De 3-piet tijdens een Black Lives Matter demonstratie in Amsterdam Dat is opruiend en strafbaar volgens het Openbaar Ministerie. Maar de, omdat hij inmiddels afstand neemt van de uitspraak, krijgt hij geen straf. Als er quasi binnen een jaar weer zoiets zegt, wordt hij wel vervolgd. De wachtrijen voor de coronateststraten blijven voorlopig nog lang, zegt minister De Jonge. Er is nu bijna nergens meer genoeg plek om iedereen te testen. De minister zegt dat eraan gewerkt wordt. Hij roept iedereen wel nog maar eens op om je alleen te laten testen als je klachten hebt. Het was niet minder druk in Rotterdam en Amsterdam toen op sommige plekken een mondkapje verplicht was. Die mondkapjesplicht is geëvalueerd door de steden. Door zo'n masker lieten mensen zich dus niet tegenhouden om over de markt te struinen of in de Kalverstraat te shoppen. En België is in de ban van gelekte naaktfoto's en filmpjes van bekende Vlamingen. Die gaan rond in WhatsApp groepen en op social media. Ook een DJ van de Vlaamse zender M&M zit ertussen. Peter van de Veren, hij zei vanochtend in zijn show dat hij hoopt dat mensen gaan nadenken over het doorsturen van zulke beelden. Stel je nu eens voor dat iemand jouw telefoon vindt en jouw beeldmateriaal ziet. Dat je eigenlijk helemaal voor je eigen zelf had gemaakt... of je vrouw, of je man, of iemand die je graag ziet. En die iemand vindt dat enorm boeiend... en zelfs een beetje spannend om die beelden te delen met andere mensen... die weer andere mensen kennen, die ook weer anderen kennen. Zodat het op alle schermen en schermpjes van heel de wereld eindigt. De Belgische rechter heeft ondertussen bepaald... dat de beelden niet mogen worden verspreid. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen van 10.000 euro... Het weer er nog. De zon schijnt vandaag volop. Behalve in het noorden, daar blijven de wolken hangen. Het is 20 tot 24 graden. Dit weekend meer bewolking en ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7. De afsluitdijken richting Friesland. Bij Prezandijk drie kilometer met een kwartier. En ook verderop bij Kornwerderzand nog eens vijf minuten vertraging. Dat heeft allemaal te maken met de werkzaamheden. Een ongeluk op de a 10 Amsterdam. Tussen Amsterdam-Buitenveldert en Oostdorp 4 kilometer. 40 minuten vertraging daar. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Als Ferdi een stuk afsnijdt langs het spoor... moet Nick langzamer gaan rijden. Komt Suus te laat op haar oppasadres... kan Dries niet naar zijn praktijk...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 Bij dit tweede uur van uh, ZFM Lunchroom. We hebben net gehoord uh, uh, Scritti Politi met The World Girl. Maar wij beginnen nu met uh, uh, ons vaste rubriek uh, uh, Artiest of Groep van de Week. Deze week hebben we gekozen voor uh, The Kings, een Engelse rockgroep uit het midden van de jaren 60. Ze zijn in 1963 opgericht door uh, twee broers, de singer-songwriter Ray Davies. En zijn broer, de liedgitarist Dave Davies, ik denk dat ze heel, best wel veel invloed hebben gehad, uh, zeker in het begin de beginjaren, uh, zoals uh, ja, heel veel uh, muziek. Nou, laat ik het anders noemen. Het is meer dat ze invloed hebben gehad in de rock en roll. Uh, naast de Beatles en de Rolling Stones zijn ze denk ik er ook wel in Engeland een hele belangrijke groep geweest voor de vorming en uh, de sturing van hoe uh, de muziek moest gaan klinken. Ik zal beginnen met de eerste hit die hebben ze gehad. Het is eigenlijk een uh, derde singeltje. De eerste twee waren de Long Tonk Sally. Nou, dat is natuurlijk een bekende cover. En een tweede nummertje wat ze zelf gecomponeerd hadden. You Still Want Me. Maar met You Really Got Me begon het eigenlijk pas goed. Hier komt-ie. Don't ever set me free I always wanna be by your side Girl, you really got me now You got me so I can't sleep at night Ja, yeah, You Really Got Me. Hij heeft dat nummer geschreven, vertelt hij, dat hij. Op een gegeven moment was hij in een discotheek. En dan zag hij een hele mooie vrouw, met hele mooie lippen, vertelde hij. Een vrouw die een beetje op Françoise Hardy leek, lijkt. Hij was er helemaal, helemaal, ja, echt helemaal van slag van. En uh, toen heeft hij dat nummer geschreven. Hè? Helemaal van slag, You Really Got Me. Nou, dat is duidelijk hit geworden. Ik denk dat uh, de Kings ook bekend zijn om hun teksten... Het is niet alleen een mooie rock n roll muziek, maar ook hun teksten. Een tweede, dat nummer, een tweede nummer dat ik wil gedraaien, dat is Lola, dan in de live versie. Dat is natuurlijk ook een uh, leuke, uh, goede tekst. Het gaat natuurlijk om travestie. Als je de tekst goed leest dan, uh, of hoort, dan uh, komt het duidelijk naar voren. En eigenlijk is dat geschreven uh, naar aanleiding van uh, de manager Robert ba Wees. Was, Wees, ik weet niet precies hoe hij het uitspreekt... Die stond op een avond te dansen met een zwarte jonge dame. Maar na een verloop van tijd werd er toch een bobbel zichtbaar. Maar hij was toen al te dronken om het erg te vinden. Maar het was een mooie aanleiding voor een mooi nummer. Hier komt hij. So, oh, why do you champagne? It is just that terrible <sighs> She walked up to me and she asked me to dance I asked her, her name and in a dark on voice She said, Lola, L-O-L-A the talk. iedereen wel heeft meegezongen op uh, deze live versie van Lola. He, Lola, Lola, het is op zich niet zo moeilijk om mee te zingen. Het is wel originele Lola als deze live versie. Waren, uh, die zijn in 1980 uitgekomen. We hebben het er net over. Ja, dat is toch alweer 40 jaar geleden. Maar het lijkt allemaal veel korter. In 1980. Toen waren we nog jong. En nu eigenlijk uh, de grootste hit van de, van de Kings. Dat is Sunny Afternoon natuurlijk uit 1966. En daarin uh, beschrijft hij eigenlijk uh, een rijk iemand, een heel rijk iemand... die door de belastingen helemaal is kaal geplukt. En hij heeft dat geschreven eigenlijk toen hij zelf in een moeilijke tijd zit, uh, zat. Want de Kings waren toen midden in de uh, ja, rise of stardom, zoals het hier staat. Uh, Intern hadden ze ook heel veel spanningen... Ze hadden een, uh, allemaal rechters en lawsuits achter zich aan. Dus uh, veel te veel werk en zo. Dus hij zag het even niet zitten. En toen is hij gewoon achter in de tuin ging zitten... en uh, ja, een nummertje geschreven. Hier komt Sunny Afternoon. Goed gedaan, Pim. Dank u wel. Toppie. En uh, ik heb nog een, uh, een mededeling van de leden, seniorenvereniging kunnen met flinke korting naar een filmarrangement boeken bij de HDMZ. Leden van de seniorenvereniging Zandvoort, de DSVZ, kunnen voor een sterk gereduceerde prijs de bijzondere film over Zandvoort gaan bekijken in het HDMZ-museum. Het museum en de seniorenvereniging. Zijn, het, uh, zijn uh, een voor beide partijen interessante samenwerking aangegaan? Mede mogelijk gemaakt dus de, door de Russerstichting. Stichting. De film, met een veel historische beelden, verbeeldt de, de, uh, verbeeld de groei van Zandvoort van klein vissersdorpje naar wereldbadplaats, dat uh, de heden ten dagen is. De film kan via een aantal speciale arrangementen bekeken worden in de nieuwe Hans Davids Museum in Zandvoort. De leden kunnen kiezen voor een lunch wijnpoeverij of een bierpoeverij... in combinatie met het bekijken van de film. En dat, normaal kost dat 17,50. Maar de DSVZ-leden betalen slechts een kleine bijdrage van 5 euro. Of de film in combinatie met koffie en gebak... en dan betalen ze slechts 2,50 euro in plaats van 8,50 euro. Dus ah. Nou, good deal for her. What number is this, Jim? 7A! <laughs> okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. It rings And I rise, Why the sleep by vandaag en morgen. Er is veel zon. Enkele stapelwolken trekken voor de zon langs. Temperatuur stijgt van naar 20 tot 24 graden. In de nacht lossen de meeste wolken weer op. Waarna het afkoelt van 13 tot 8 graden. Op de koudste plaatsen kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen is het wat meer bewolking en komt het kwik wat lager uit dan vandaag. Het blijft op een enkele spat motregen. In het uiterste noorden na droog. Het wordt 19 tot 22 graden bij een aantrekkende zuidwestenwind. Zondag wordt zon zonnig en aangenaam. Na het mini-dipje op zaterdag wordt het zondag duidelijk warmer... met een maximaal temperatuur van 20 tot 24 graden. De zon zal een bundig scheiden en het blijft overal droog. Maandag gaan we natuurlijk naar het betere weer. Maandag is het nog fris. Oh, nou, dat nou, beter gingen... Maar met volop zonneschijn en niet al te veel wind schiet de temperatuur in de ochtend snel omhoog. In de namiddag weet de temperatuur een maximum te bereiken van 25 tot 30 graden. Zeker het eerste deel van de avond verloopt behoorlijk warm. Dinsdag 15 september, zomers en oftropisch. Dinsdag schieten de temperaturen opnieuw flink de hoogte in. We bereiken uiteindelijk een zeer hoge waarde voor de tijd van het jaar. Zelfs, eh, zelfs dagrecords zijn niet uitgesloten. Het wordt 27 graden in het noorden en in Fries, van Friesland tot 32 graden in delen van Brabant en Limburg. Het staat de hele dag, een zon, weinig wind en is het zonnig. In het kader van gezinshereniging had mijn vader geregeld. Dat zijn gezin hier naartoe kwam. Nou, zelf was hij er nooit. Maar het gezin was er wel. Ja, mijn vader was altijd aan het werk. Als hij niet aan het werk was, ja, dan was hij er nooit. Dus ik was altijd met mijn moeder. En mijn moeder moest huilen. Want die had niemand. Die woonde in een vreemd land. Die sprak de taal niet. Ze sprak geen andere talen. Ze had geen buren. Ze had helemaal niemand. Dus die moest altijd huilen als mijn vader weg was. En ik moest altijd huilen als, mijn, als ik zei, mijn moeder zag huilen. Dan zei ze Waarom huil je? Dan zei ik, ja, omdat jij huilt. Dat was eigenlijk de reden om te huilen. Omdat mijn moeder huilde. Ik wist niet waarom ze huilde, maar ik huilde. Dat heeft heel lang zo geduurd. Ik keek moe naar de tankenfilm, die heette Alleen op de Wereld, Remy. Dat was altijd heel zielig. Begon die Remy te huilen, begon mijn moeder te huilen, begon ik te huilen. Zo ging dat. Later kreeg je Maya erbij, begon Maya erbij te huilen, begon mijn moeder te huilen, begon ik te huilen. Nou, toen kreeg je de surprise show, ken je die nog? Dan zei Henny Huisman, hier is je tante uit. En dan begonnen wij al. Uuuh! Spoorloos, vermist, het spijt me, overal jankten wij bij. We waren echt een waren, hoor. En bang dat we waren in Nederland, vooral voor het water. We hebben in Kromenie heel veel slootjes. En wij dachten, als we erin vallen, zijn we dood. Want we konden namelijk allebei niet zwemmen. Ze we hadden wel brugjes, van die houten bruggen, maar die vertrouwden wij nooit. Dus mijn moeder rende er overheen. Zij zei: ze, Ja, kom maar. En dan moest ik er ook overheen rennen. Toen werd in Marokko meegemaakt dat er een brug kapot ging. Toen zijn al die mensen verdronken. Op een dag zag mijn vader dat, dat we over de brug heen aan het rennen waren. Toen zei: Ja, wat, wat doen jullie? Zijn moeder: Snel, ren over die brug heen. Zij zei: gaat die kapot? Zijn mijn vader: Dit is Nederland. Hier maken ze degelijke bruggen. Dit zijn bruggenbouwers. Die maken alles over het water. Bruggen, land, alles. Kijk maar, volg mij maar. Ik liep mijn vader over de brug zo stampen. Zie je, niks aan de hand. Kom maar. Nou, wij rennen dan toch nog een beetje zo achter mijn vader aan. Dus als je vaak een Marokkaan voorop ziet lopen en zijn vrouw achteraan, dan is het die met die Marokkaan de brug aan het controleren is. GELUIDEN. Ja, daar komt het vandaan. GELUIDEN. Ja. En honden, we waren. Oh man, waren we bang voor honden? Want in Marokko had je alleen maar valse honden. Hier had je gewoon huisdieren. Die deden niks. Ja, blaffen. Nou, we gingen mijn moeder boodschappen doen samen met mij. En dan kwam die buurvrouw. Die heb een, een hond. Buurvrouw Nel. Zo'n klein hondje. En die kwam naar buiten toe op de galerij. En dan begon niet te keffen en te blaffen, jongen. Nou, wij, wij stonden echt. Ja, wij, wij, wij gilden gewoon. Ik en Mijn moeder, alle twee op de, op de bakken. En dan kwam, dan kwam de buurvrouw. Zij zei: Hij doet niks. Hij doet niks. Hij doet niks. Kom eens even, aaien. Kom eens even hier. Kijk, hij doet niks. Hij doet helemaal niks. Hè. Ze zijn bang voor jou, hè. Ja, ze zijn bang voor jou. Kom eens even hier. Kom, iemand kan hem aaien, maar ja, wij verstonden haar ook niet. Wij, spra wij spraken nog geen Nederlands, dat kan van alles zijn dan, hè? Kijk, kijk, ja, hij, hij verscheurt je, hoor. Pas op, hoor, dat is heel vals, ja. Je bent heel vals, hè? Ja. Hij heeft toch twee Marokkamen op deze week, ja. Vind je lekker, halal vlees. halalvlees? Dat vind je lekker, hè? Ja, dat vind je lekker. En iedereen had de neiging in om te zwaaien. En we wonen op de flat, we hadden nog geen gordijnen, en daar kwamen de mensen voorbij en dan begonnen ze te zwaaien naar ons. We waren echt een toeristische attractie daar. We waren de eerste Marokkanen in Krommenie. We hadden nog geen gordijnen, dus iedereen liep er langs. En dan riepen ze elkaar ook. Joop, Joop, Joop, kom kijken, daar zitten ze. Kijk, ze zitten op de grond Oh, het leuk. Zijn dat die Marokkanen? Dat zijn die Marokkanen. Ja, dat zijn ze, die Marokkanen daar. Nou, zwaai maar even. En wij durfden niet terug te zwaren. Wij waren bang voor de Nederlanders. Kun je het voorstellen, nu lijkt het er andersom. <lacht> het is toch een hoop gebeurd, hè? En ik heb mijn moeder fietsen geleerd, want dat wilde ze heel graag. Dus ik heb haar fietsen geleerd achter de flat. Ik zei: 'Savonds, ma, S avonds leer ik je fietsen?' Zij zei ze: Waarom? Ik zei, ja, dat veilig veiliger. Maar ja, ik schaamde me een klein beetje. En daar schaam ik me nu het meest voor, ik ben ooit voor mijn moeder heb geschaamd. Mijn moeder draagt een hoofddoek en dan werd ik altijd uitgelachen op school. En dan dachten ze: me naar school zijn die kinderen: Haha, jouw moeder heeft een doek op haar hoofd, die is gek.' En dan beginnen ze dat allemaal te zingen. Dat vond ik heel erg. Dan zei ik: 'Ma, kan je misschien die doek afdoen als we bij school zijn?' Zij zei, waarom? Ik zei, die kinderen zitten me mij uit te lachen. Toen zei ze, ga maar zeggen dat het niet nodig is om te lachen. Nou, dat zei ik. Het is niet nodig om te lachen. Dan wordt het nog harder gelachen, hè? Eén dag heeft ze volgens mij tien seconden afgedaan. We waren vlakbij school. Ik zei, ma, doe me even afkijken. Ze staan daar allemaal te wachten. Toen deed ze 10 tien seconden af. Zei ze, nee, dit ben ik niet. Nee, dit is mijn geloof. Hier geloof ik in. En ik heb het trouwens koud. Zo, klaar. Ze zegt, nu ben je nog klein. Later ga je het begrijpen. En inderdaad, weet je, ik was nog klein, ik begreep dat niet. Ik wilde gewoon hetzelfde, net als al die andere kinderen, net als hun ouders, wil ik gewoon dat mijn ouders er ook uit, zo, zo uit zou, zouden zien. Maar het is jaren 70, hè? ik heb het over de jaren 70, er was nog niks aan de hand in Nederland. Jaren 60 ging een Nederlandse vrouw nog massaal met een hoofddoek om naar de kerk. En nu ineens de hoofddoek en de hoofddoek dit en de kamervragen over de hoofddoek. En ik denk, kom op man, het is maar een stukje stof. Nee, Najib, nou vergis je Het is de onderdrukking van de vrouw van de islam. Schoon. Mijn moeder hoeft dat ding van niemand om, hoor. Jawel, de moed van de man. De man onderdrukt de vrouw. Nou, die heb je mijn vader niet gekend. Die was drie koppen kleiner dan mijn moeder, die was zo il. Die had niks te vertellen thuis, mijn moeder hield hem zo tegen met één duim. Nee, ik bedoel niet die, die hoofddoek, die moslims die eronder zitten, die zijn gevaarlijk. Hoezo? Ja, straks nemen ze het hier over. Straks staan ze op een podium en dan moet je betalen om naar ze te komen kijken. Straks worden ze burgemeester in een grote stad. Of ze gaan er vandoor met onze sterren als Imka Marina en Ronnie Toben. Ja. Een hoofddoek mag niet meer in het openbaar vervoer. Zeg waarom niet? Ja, niet meer in de bus. Slikt de buschauffeur. Een hoofddoek oh, boink, tegen een paal. Ik zie, als je straks dan een, uh, je haar verliest door een of andere ziekte en je moet een hoofddoekje dragen, mag je dan de bus niet meer in of hoe ga je dat controleren? Nee, nou ja, ik zie dat mijn moeder uit dat kamertje komt met die dokter en ik loop erheen en. Ik zie dat het niet goed is. En mijn moeder huilt en die dokter vertelt. Ze zegt, als uw moeder iets niet heeft begrepen, dan kan ik het u vertellen, kunt u het vertalen. Maar door de tranen hen zegt mijn moeder, ik heb alles begrepen. Mijn moeder praat dan in Nederlands, maar met een accent. En dan denken mensen vaak dat je het niet begrijpt. Vaak denken mensen dat je dom bent als je een accent hebt. Vaak behandelen ze je ook zo. Die dokter vertelde mij wat, uh, wat ze bij mijn moeder had gevonden bij de borst. Ze moest zo snel mogelijk geopereerd worden. Ze was in goede handen en dat vertelde ik allemaal aan mijn moeder in nog mooiere woorden. Maar die huilde alleen maar en die was bang. En, en ik voelde, ja man, ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld als op die dag. Ik voelde me zo machteloos. En onderweg naar huis, ik wilde van alles tegen mijn moeder zeggen, maar het kwam er maar niet uit. Alsof iemand mijn keel had dichtgeknepen. En ik zat me daar nog maar groot te houden. Toen mijn moeder uitstapte, zei ik: uh, Ma, ik kom zo. Toen ze die deur dicht deed, nah, to, toen brak ik gewoon. Ik, ik hield het niet meer vol. Ik heb jankt in die auto, jongen. Ik heb geschreeuwd. Ik heb gevloekt. Ik was kwaad op alles en iedereen. En daarna heb ik weer gesmeekt heel snel. Ik heb gezegd, God, alsjeblieft, niet mijn moeder. Ik zeg, ik vraag je nooit wat. Ik vraag je nu niet mijn moeder. Ik zeg, ze heeft nog drie kinderen. Ze heeft vier kleinkinderen. Ze heeft een pleegkind thuis. Woonden. Dat zie je toch ook wel, God of niet? Ik zeg, Jij ziet dat toch? Nou, dat zie je dan toch? Ik zeg, ze rookt niet. Ze drinkt niet. Ze leeft gezond. Ik zeg, waarom mijn moeder? Ik zeg, ze staat voor iedereen klaar. Voor iedereen. Ik zeg, Zonder mijn moeder valt de hele familie uit elkaar. Ik zei, God, als ik de plek in moet nemen van mijn moeder, ik zou hem zo innemen. Ik hoef er geen seconde over na te denken. Maar niet mijn moeder. En die dag kwam de dood zo dichtbij. En als ik dacht aan de dood, dacht ik vaak aan het spelletje Cowboytje spelen. Dat was voor mij de dood. Ja, dat klinkt raar, maar daar moest ik aan denken. Cowboytje spelen, en een schootje zo, en hij zei, jij bent dood. Dat was dan dood? Dat was, ja. Dat vond ik heel leuk om te spelen altijd in Kromenie, Cowboytje. Heerlijk, man. Toen zei, jij bent dood. <laughs> ik heb een hoop kinderen afgeknaald daar, hoor, in niet. Ja, gewoon met de vinger. Dat was dan je pistool dat je... Oh ja, je moest ook zeggen wie je dood had geschoten. Dat was ook mooi. Dan keek je, dan zag iemand in de bosjes. Remco! Piu! Jij bent dood! Dan zag Remco verstopt met nog iemand. Met Paul. Dan zei Paul, ga nou weg uit de bosjes. Waarom? Heb je dood geschot, dan verraad je mij ook. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, ik ben dood. Nou, dan kwam er iemand uit de bosjes en die ging vervolgens weer op de grond liggen. Gewoon met zijn ogen open. en liep je voorbij en zei, jij bent dood. Wie hebt dat gedaan? Een jeep, oké, okay, oké. Okay. Maar iedereen wilde bij mij zijn, want ik kon die geluiden toen al nadoen, hè? <lacht> jo, een huls die eruit vliegt. <lacht> Geluidsdempen. <lacht> er waren jongens die konden er niks van. Die stonden. <lacht> <lacht> Remco, wat is dat? Huh? Wat doe je? Ja, dat is een mitrailleur. Hou op man, laat ik mijn geit onder je arm heb. Nee. En als je dood was, dan kwam degene die bij jou hoorde, die gaf jou drie tikjes. En dan was je levend. En daar moest ik aan denken. Ik dacht, ik oh, mijn moeder beter kon maken. Door haar drie tikjes te geven, zei ma maar, je bent weer beter. Ik wil nog even uw aandacht vestigen op een uh, expositie in het Zandvoort Museum. Die uh, startte uh, Groeten uit Zandvoort. Die is vanaf uh, vandaag uh, 11 september in het Zandvoort Museum aan het Gasthuisplein uh, te zien. Uh, een een tentoonstelling voor alle Zandvoorters en voor mensen die Zandvoort een warm hart toedragen. De opening is live op de radio vanaf 4 uh, uur. Dus over een uurtje dan, uh, komt het live vanuit uh, het Zandvoort Museum. En je uh, kunt de opening dus van de expositie live volgen op de lokale uh, radio. En je kan nostalgische Ansichtkaarten laten, uh, laten het leven zien van rond 1910, plaatjes van spelende kinderen en pootjebarende mensen. Badkoetjes, ezeltje rijden en kasteel bouwen, zandkastelen bouwen. Kortom, het ultieme vakantiegevoel. Wat wij door corona, nu wij door corona worden gestimuleerd... om de vakantie dichter bij huis door te brengen... is het een mooie gelegenheid om uit te pakken... met de mooie beelden en objecten... die het fijne vakantiegevoel in Zandvoort weergeven. Daarom ben ik ook ooit in Zandvoort komen wonen. Het was altijd vakantiedorp natuurlijk... Oh. Hello, Josephine But well, how do you do Do you remember me, baby Like I remember you You used to laugh at the sunshine Why it's boo-boo-boo You boo. used to shake it over young Afsluiten. We hebben het uh, laatste uur gehad. Nog even uh, zeggen dat om 4 uur de, uh, de ZFM live vanuit het Zandvoorts Museum uh, een, een uitzending doet met groeten uit Zandvoort over het, uh, het Zandvoortse leven. Deze expositie is te bezoeken van 11 september tot 25 oktober. En het Zandvoort Museum is geopend op, van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 4. En uh, ik wens u veel plezier met die uitzending. Pim, weer bedankt. K gaan we gaan weer kijken welke artiest volgende week weer aan de beurt komt. En uh, u bedankt voor het luisteren. Tot volgende week